Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Doodzieke patiënten kunnen in het ergste geval niet meer thuis sterven, meldt Nieuwsuur. Veel zorg voor terminale patiënten wordt gedaan door ZZP'ers, zelfstandigen in de zorg. Maar van de wet mogen thuiszorgorganisaties geen zelfstandigen inzetten. De Belastingdienst zag dit lange tijd door de vingers, maar ging het afgelopen jaar strenger optreden. En daardoor zitten al 1200 ZZP'ers zonder werk. Volgens de vakbond loopt de thuiszorg voor terminale gevaar. In Amsterdam is regisseur en producent George Sluizer overleden. Hij brak door in 1988 met Spoorloos, de verfilming van het boek Het Gouden Ei van Tim Crabé. Hij kreeg onder meer een gouden kalf voor en maakte in Amerika een remake. Hij maakte ook de film Dark Blood, de laatste film waar acteur River Phoenix voor zijn dood aan meewerkte. Een paar jaar geleden werd de film alsnog afgemaakt en uitgebracht. George Sluizer is 82 jaar geworden. Wereldwijd hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In meer dan 150 landen werden marsen gehouden. In onder meer Amsterdam, Melbourne, New York en New Delhi riepen mensen de politiek op om meer te doen voor een schoner milieu. Dinsdag is er in New York een klimaattop waar veel wereldleiders bij zijn. In Nijmegen is de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. Duizenden mensen waren erbij. Ze zagen hoe Amerikaanse militairen de Waal-oversteek naspeelden en met veteranen de rivier overstaken. Ook in Oosterbeek was veel publiek bij een herdenking. Market Garden moest 70 jaar geleden leiden tot de bevrijding van Noord-Nederland en de weg vrijmaken naar Duitsland. Maar dat mislukte. De Nederlandse honkballers zijn Europees kampioen geworden. In Tsjechië won Oranje met 6-3 van aardsrivaal en titelverdediger Italië. Het is de 21ste Europese titel van Oranje. Het weer vannacht overwegend droog, een graad of 12. Morgen begint bewolkt, later op de dag wat zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Dit is CFM Stand voor het Handy van Petergem, Het programma Het Laatste Uur. En vanavond spreek ik met Gesina Kuiphoff. En Gesina, jij woont in Haarlem sinds kort. Of nou al een tijdje eigenlijk, hè? Ja, al vertel. Zei, ja. Oh, een heel leuk huisje. Ja, klopt. En uh, ja, hoe ben je in Haarlem beland? Want je bent daar niet geboren. Waar ben je geboren? Oh, ik ben geboren in Saandam. Ik ben al op mijn tweede naar Zwanenburg verhuisd.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 In Amsterdam was iedereen heel vrijgevochten en iedereen deed waar die zin in had. Heel uh, duidelijk nou dit ben ik en ik ga die richting op. En in Ede was het heel erg samen zijn, gewone zijn, uh, god zoeken, uh, bepaalde waarden en normen neerzetten. Ik had echt iets, dit is thuiskomen. Dus op mijn zeventiende ben ik naar Ede gegaan. Best wel jong eigenlijk. Ja, ja Jonge leerling, ja leuk.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 Aangenomen al heel jong, volgens mij al een jaar of drie, vier, dat ik herkende van nou, dit is gewoon echt, dit is serieus. En uh, ik werd er ook blij van. Dat gaf me ook steun. En ik weet dat ik heel graag als kind elke zondag op de schommel zat en urenlang uh, van die rode liedboekliedjes aan het zingen was. Uh, ja, vond ik heerlijk. Wat, uh, grappig, ja, dat is wel leuk om te horen. Hè? En uh, ja, hoe was het uh, opgroeien?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 Uh, daar ook ontvangen. En daar ook gewoon lekker enthousiast mee uh, aan de slag gegaan. Mm -hmm. Ja. Ja, wat heb jij ontdekt? Uh, ja, wat is dat dan gaaf? Wat bedoel je dan? Wat staat er daarover in de Bijbel? Uh, in de Bijbel staat dat toen Jezus uh, de discipelen verliet. Zei hij van wacht in Jeruzalem. Totdat er kracht op jullie komt. Kracht om een getuige te zijn. En toen hebben ze gewacht. En zoals was het pinksteren. En toen ervoerden ze dat er een vlam van vuur op hun kwam. En dat ze kracht kreeg om vrijmoedig, uh, heel helder, duidelijk, to the point te kunnen spreken over wie Jezus is. Uh, ondanks dat ze wisten dat het hun dood kon zijn. En dat ze ook merkte dat als ze dan de handen uitstaken naar iemand en voor genezing waren, dat ze mensen genezen. En dat als er een oproep was om ook bij Jezus te horen, dat dan duizenden mensen zelfs de eerste dag tot bekering kwamen. Kortom dat er echt autoriteit zat in uh, die van Christus, wat Christus eerst had gedaan toen hij bij hen was, dat zij dat nu uh, zelf konden. Ja, dus dat is de, de Bijbeltekst ook van dat de discipelen dus erop uitgingen zeg maar, om te verkondigen van Jezus en dus de genezing uit te spreken. Maar veel mensen denken, ja dat was voor vroeger. Is dat dan ook nog voor nu? Hoe doe jij dat dan in je dagelijks leven? Um, ik bid's morgens en ik vraag of God me leidt door zijn geest. En of hij ook mij ook wil gebruiken. En ik lees ook in zijn woord. Want daar spreekt hij natuurlijk ook door. Dat is de Bijbel? Hè? Ja, de Bijbel. Mm -hmm. Maar daar heb je echt ook vertalingen in. Dat heet dan niet de Bijbel. Maar bijvoorbeeld het boek of de message in het Engels. En dat is dezelfde inhoud, maar dan iets meer geïnterpreteerd. Waardoor het gewoon de taal wordt die je spreekt. Dus mm het -hmm. kan nog makkelijker zijn om te integreren... Om in je eigen leven te integreren. Ja. Oké. Okay.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 Slappe manier, hij is ook gewoon heel sterk. Bemoedigend. Hij heeft alles in zijn handen. En hij heeft zich naar mij uitgestrekt. En dat doet hij nog steeds. Mm. En ik kan dat beantwoorden met mijn liefde en met het overgaan van: leid me maar. En hij communiceert. En hij leidt. En hij laat zien mm. hoe en wat. Ja, je zei zoiets van: de, God communiceert bijvoorbeeld door de Bijbel. Of door mm -hmm. woorden die mensen zeggen of doorgeven. En. Uh,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 Okay. Staat nog steeds heel ver aan. Ja. ja hoor. En de mensen kunnen ook allerlei Bijbelstudies volgen. ik <laughs> heb ik begrepen. Jij zat bij een studentengroep Alfa. Maar dat is weer iets anders dan tegenwoordig de Alfa-Bijbelstudie. Die heb je ook voor jeugd en voor alle leeftijden, meen ik. Ja, jij bedoelt die Alfa heel, wat heel veel kerken organiseren. Ja. En dat is vooral voor mensen die zoekende zijn. Of die iets hebben van ik wil me geloof wel eens weer verfrissen. Gewoon van de basis.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 dat God goed is en dat hij goede dingen wil geven... gewoon meer goede dingen nog dan je nu ontvangt... ja, dat is wel erg slim om die gewoon uh, aan te nemen. Ja, en er zijn heel veel mensen dus nu naar op zoek, begrijp ik... Hè? naar ja. genezing en als we dan genezen ook naar de God van de Bijbel. Klopt. En Jezus die die genezing eigenlijk geeft, de genezeer. Ja. Dat is wel heel mooi, hè. En ja, wat bracht je naar IJsland? zelfde soort Nou, degene die die gloriestoel leidt, dat is Ronald plat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 En uh, IJsland was er ook bij. Toen moest ik nog hard op lachen. Ik dacht, hé, hey, IJsland zit erbij. <laughs> zo'n uniek, zo'n ander... Uh... Ja, het is wel een uh, heel ander land dan ja, Nederland natuurlijk. en ik had wel, had wel hiervoor opgegeven. Want ik geloofde wel dat het bedoeling was. Ik zou niet weten waarom niet. Oh, en nog wat. Uh, ik moet op mijn werk heel lang van tevoren aangeven... wanneer ik vrij wil hebben. Mm. Dat had ik niet gedaan. Want ik leid normaal een reis. Maar ik had nu geen reis om te leiden. Dus ik dacht, nou, dan maakt het niet zo fluit uit... wanneer ik vrij heb. Dus ik had God gevraagd, zeg me alsjeblieft welke week ik het best vrij kan nemen. En had ik in mei een bepaalde week vrijgenomen. En dat bleek dus precies deze oh, week ja. te zijn. Dat is bijzonder <laughs> dat je precies in die periode kwam. Ja. Want je bent ook reislijster, hè? Dus normaal uh, leid je allerlei reizen. En je houdt natuurlijk dan ook heel erg van reizen. <laughs> maar IJsland had je nog niet gezien. Nee, IJsland had ik nog niet gezien. En ik hou heel veel van reizen. Maar toch is de keer altijd wel weer dat je gewoon samen... iets van God gewoon. ...iets van God wil zien en hoopt door te kunnen geven. En IJsland was er helemaal op gericht. We waren echt met allemaal teams van... Juvie uh, for mission? Mm. Uit Zweden waren er meer teams. Uit Finland. Echt overal vandaan. Wij waren met z'n zes uit Nederland. Om samen die IJslanders mm. te versterken... ...maar daarin ook elkaar. Om ja. de straat op te gaan. Om te getuigen van Jezus. Om pardon, met de gloriestoel te werken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 Er is een filmpje laten zien... toen ik in IJsland was... over een rots die uit het water kwam. Ik geloof dat iemand dat in een, een visioen... een beeld van God had gezien. Zo'n ruige rots in het woeste water daar. En er zat een plateautje omheen... en er zaten mensen op. En in het water waren allemaal mensen aan het verdrinken. En die schreeuwden, help me... of die waren gewoon echt aan het vergaan. En op het plateau...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 Until my heart, I becomes... have.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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer 06-3709-4760. Ik herhaal 06-3709-4760. Of u kunt mailen naar Info info.apenstaartgebedstandvoort.nl